Spelen hier bij de Muziekboulevard uh, Want uh, deze band is zeker gelinkt Aan de CFM in het uh, programma Breed uh, van Martijn van Bavigem En Wilco Toebak uh, Wilco is uh, nog steeds uh, actief Voor CFM Zandvoort uh, op de zaterdagmorgen Met Toebak Leeft Maar uh, toen hadden ze met z'n tweeën een, een, een legendarisch radioprogramma op de donderdagavond Breed Alternatief radioprogramma wat uh, wij, Morgens en ik uh, hebben voortgezet. En Excused was daar ooit een uh, gast. De, de gasten van het uh, programma met uh, Menno Tijnagel, uh, Willem van der Kooi, Klaas de Jong. En dan uh, is, uh, is het weer de grappige. Die Klaas de Jong is dan weer gelinkt aan, uh, aan iemand. Want uh, die Klaas de Jong speelt niet alleen in Excused, maar speelt ook in een coverband. Sweet 16. En in Sweet 16 speelt daar ook een bassist, dat is Jerk de Graans. En dat is dan weer een vriend van Joyce Vasthou. En wie is Joyce Vasthou? Dat is degene met wie ik het Muziek Boulevard programma heb gedaan op zaterdagmiddag. De wereld is en klein, jongens. Acht minuten over één. En het is uh, in ieder geval het uh, tweede uur van deze Muziek Boulevard, zondag 24 juli. Het uh, weer komt. Uh, nou. Uh... Niet ons toe, denk ik eerlijk gezegd. Ik word er ook een beetje zachtreinig, deprimier word ik ervan. Ik heb het op dit moment gewoon af en toe niet gemakkelijk. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met het weer hoor jongens. Want ik word er echt helemaal niet goed van. Net als die hele uh, horde Nederlanders die nu allemaal aan blok hebben geboekt. Naar een, uh, naar een plek, naar het zonnige zuiden. Maar goed, aan de andere kant, achter die wolken schijnt de zon en volgende week, van de week... Gaat het gewoon weer beter weer worden, heb ik me laten vertellen. Dus ik kan weer gewoon vrolijk op mijn fiets naar het werk. Dus dat uh, is dan weer het uh, fijne voordeel en de fijne vooruitzichten uh, daarbij. Wat ook heel erg uh, fijne vooruitzichten zijn, is dat we ook nog muziek hebben klaarstaan voor dit tweede uur. En dit is uh, een van uh, de wonderschone werkjes van Donata. Meegedaan aan uh, de Grote Prijs van Nederland als het gaat om de kwartfinale. heeft die uh, helaas niet overleefd. Maar, dit is in ieder geval achtergeblijven. Kijts! Heet dit uh, nummer. You like a dead tree with walking Somewhere out there in the forest. Room. You come close to me. I dare you to move. Stay where you are. In the sea, of promises screaming for someone in your world. Of loneliness you always. Watching her on TV, no self-reflection, avoid feeling touched, and people who could talk too much. You follow the rules that you choose yourself, living in a life that you choose yourself, treating the people around you as you choose yourself. Door. Geen cent te maken, niks met je handjes pakken, je ziet er wat uh, schoezelig uit, loop jij maar lekker door. Kom zo'n schone naar me toe. Doe of ze me kent. Ik weet wel wat ze wil, maar ik laat haar even gaan. Zo zit ik voor een dubbeltje op de eerste rang. Kijken, kijken, niks kopen. Lekker doorlopen. kijk Kijken doe je met je ogen. Loop jij maar En te maken, niks met je handjes pakken. Nou, je ziet er wat te uh, smoesig uit. Zelkt lichtdagen in mijn nest. Alle donaldukjes ken ik al. Ze zijn rondjes als de pest, tel, tel, tel, cel. Wat scheids ik van die troep. Maar dat jufje op tv, wie weet wat ze roept? Kijk en kijken niks kopen. Te maken. Niks met je handjes pakken, je ziet er wat uh, smoeselig uit. Loop jij maar lekker door. Loo jij maar lekker door. Loo jij maar lekker door. Loop jij maar lekker door. Ik weet zeker dat ik hier stand voor. Uh, Eén persoon een uh, plezier meedoen. Kijken, Kijk en kijk kopen van uh, Mirko Haarmans. zoals hij voluit heet. Uh, uh, het maakt, uh, staat op uh, de website www.mircomooieliedjes.nl Ja, uh, het wordt in Nederland toch nogal wel een beetje meesmuilend over dit uh, verhaal uh, gedaan eerlijk gezegd. Maar uh, ik trek me daar daardoor het niet zo gek veel vandaan. Uh, zo af en toe uh, komt hij gewoon uh, weer eens even voorbij. En dan gaan we het gewoon weer eens proberen om uh, weer eens even onder de aandacht uh, te brengen bij het publiek. Wat Zowel op de PC zitten luisteren als via de Vrije Eter. Ik vind het trouwens uh, ook wel heel erg leuk uh, wat op de prikbord van Niek Schuit uh, staat. Van de Cosmo Carnival. Uh, ik altijd maar denken dat er uh, maar zes leden van die club van 27 waren. Maar dat zijn er dus eigenlijk tien. Want, uh, zegt uh, Nick Schuit, uh, we hebben Robert Jones. Dat Robert Johnson bedoel ik. Een, een, ja, een blues muzikant. Die een beetje de blues uh, min of meer uh, geïntroduceerd heeft. En waar bijvoorbeeld mensen als uh, de Rolling Stones hun muziek aan ontleend hebben. Dus Robert Johnson. Ik heb ook geloof ik nog iets van hem thuis uh, liggen. Een dubbel album. Ooit gekregen van Marjan Rebel. Vind ik uh, trouwens wel heel erg aardig dat, uh, dat ik dat uh, zo in die zin kan vertellen. Uh, 27 jaar was de man uh, geworden. Uh, dan hebben we ook... Uh, van Grateful Dead Die is ook 27 geworden L Wilson van Kent Heat Kwam ook niet verder dan 27 jaar Chris Bell van Big Star uh, was ook 27. Nou, en die andere, die had ik al genoemd. En uh, verder voegt uh, Schuiten dan er nog uh, aan toe... dat er bijvoorbeeld uh, mensen als Otis Redding... Nick Drake, Graham Parsons... die kwamen een paar maandjes tekort. Uh, Cliff Burton van Metallica, 25 is hij geworden. Notorious BRG, die werd 24. Dwayne Allman werd 24. Nou, Ian Curtis, dat verhaal, dat kennen we ook. Uh, die heeft uh, ooit uh, naar het uh, album van Iggy Pop zitten luisteren. The Idiot. En besloot toen een eindelijk... Aan zijn leven te maken, maar dat heeft een verhaal. Want uh, Curtis had namelijk iets van uh, nou was het al epilepsie. En nou wist hij niet precies hoe, wanneer dat zich openbaarde. Het zou ook zomaar kunnen dat hij uh, tijdens het optreden ineens zo'n epileptische aanval uh, kreeg. En ja, uh, er werd op een gegeven moment uh, tegen hem gezegd... Uh, hou daar maar gewoon mee op met dat, uh, met dat optreden. Want uh, je weet niet uh, hoe lang je dan daar uh, verder mee gaat uh, leven. Als je wel zou optreden met datgene wat je onder je leden hebt. Nou, daar heeft uh, Curtis nooit echt afscheid van genomen. Daar werd hij eigenlijk zo depressief van... En dat is het verhaal wat erachter stak. Heeft hij zich opgehangen op 23-jarige leeftijd. Joy Division was hij. Uh, dan Buddy Holly, 22. Eddie Cochran, 21. Sid Fishers van uh, de Sex Pistols. Die werd 21. En Richie Fallons die, uh, die kwam ook uh, om het leven in hetzelfde vliegtuig waar Buddy Holly in zat. Die werd maar 17 jaar. En volgens Nick Schuit kwamen die nog niet eens in de buurt van uh, het hele verhaal. Dus uh, het, uh, het zijn er nog veel meer, zegt hij. Uh, zegt hij nu. Want dat vind ik al wel weer leuk. Leuk. Dit zijn slechts de bekende, bekendsten van totaal. Dus 322 feitje, uh, zegt hij uh, erbij. Volgens mij zit Nick gewoon stiekem via de pc te luisteren hoor. Dat, uh, daarom zegt hij dat ook. Vijf vroegleden van de club hadden iets met een J in hun naam. Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin en Jim Morrison. En de laatste drie stierven uh, binnen een tijdsbestek van een jaar. Vind ik heel erg aardig Nick dat jij dat uh, gewoon even fijn op je prikbord uh, zet. Ik vind het ook leuk uh, dat ik het zo op die manier kan melden. Uh, vorige week uh, was hij bij ons nog uh, live in de uitzending om te vertellen over zijn. Uh, ja niet alleen zijn plannen, maar over de plannen van de band. De Cosmic Carnaval om geld in te zamelen voor hun eerste album. Dus dat uh, moet ik er dan even bij zeggen. Maar dit uh, vind ik heel erg leuk gegeven dat hij dat helemaal uitgezocht heeft. Uh, uh, dankjewel Nick voor het, uh, even het uh, gebruik maken van, uh, van datgene wat je op, uh, op het uh, prikbord van je Facebook hebt neergezet. Zodat ik dat ook heel erg uh, fijn hier kan melden op uh, de radio. Dus dat uh, is heel uh, prettig uh, om uh, dit soort uh, feiten uh, ja, weer te geven. Uh, het zegt ook iets over de muziek. Uh, wat ook nog heel erg uh, leuk was, uh, wat zegt uh, Schuiten, dan de zegt hij, Amy is inmiddels nummer 322. Waarbij de gemiddelde levensverwachting van de rockster ongeveer 36 jaar oud is. Dus uh, rock and roll, dat gaat dat denk ik voor een hoop mensen dan met drank en drugs toch niet allemaal samen, willen gezegd. glasses are broken. left open. from the floor. Watch you head to go Winter's coming, it's getting cold Don't you want somebody to keep you warm? The days are cold and the nights are long It drops down my window The dishes are done The floor's cleaned up but I'm walking around in this empty house Outside my window, gray clouds and bathing watch you had a leave It's getting lonesome hidden in my sheets. Don't you want somebody? Sculpture in the Clay was dat met het uh, nummer on en off. En daarvoor hoorde je Nachevski met Forget Your Hair. En daarvoor Scarlet May met raindrops. Ook al wel heel erg toepasselijk met, uh, met dit weer. En er komt hier een verschrikkelijke regenman. Komt er ineens binnen zitten met een broodje onder zijn arm. Nou, van dat hele broodje is helemaal niks meer uh, overgebleven. Dat zit nu allemaal ergens, uh, ergens binnen. Dus degene die hier op uh, zaterdagmiddag samen met de heer AJ Vos. Het programma Zandvoort op zaterdag doet. Uh, collega Rob Harms. Ja, ja. Uh, dus een, uh, dankjewel voor het bakje koffie vriend. <laughs> Dat is wel even nodig. Uh, goed. Uh, wat wel wat, wat heel erg leuk is. Uh, wat ik ook alweer voorbij uh, zie. Van een ex-collega van CFM uh, van Zandvoort. Uh, die ook een alternatief radioprogramma. Toen heette het nog De Zoo. Daar heb ik ook nog een, een blauwe maandag bij mogen draaien. Maar ja. Toen was het nog niet zo alternatief zoals het uh, tegenwoordig gaat, eerlijk gezegd. Simone Pierreman die had gisteren ergens gemeld over foam. Ik denk, is dat iets met kaalscheren te maken? Maar nou blijkt het dus helemaal geen, geen moe met kaalscheren te maken, even, maar gewoon een film van Anto Kolbijn. Ja, hallo. <lacht> dat, dat wist ik dus gewoon niet. Maar goed, uh, het, het blijkt dus een expositie te zijn. Niet een film, maar een expositie te zijn van Anto Kobijn. En het speelt zich af in foam. Foam, dat denk ik aan... Ja, van, die, van dat, van dat scheers, scheerschuim. Daar dacht ik aan. En dat was ook de eerste opwelling. En dan, worden, dan maak ik weer van die ongelukkige reacties op prikborden. En dat heeft me al een vriend gekost op op Facebook. Dus, dus ik moet gewoon opletten dat ik met wat ik eerlijk gezegd zeg. Uh, maar ik, dat, ja, dat vind ik dan weer spijtig. Dat, uh, dat als ik me weer ongelukkig uitlaat dat je dan op een gegeven moment een hele hoop bak shit over je heen krijgt. Waar je eerlijk gezegd uh, eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Uh, omdat je nou eenmaal uh, misschien een slipper van, uh, van, het, uh, van het toetsenbord uh, maakt en woorden verkeerd uh, neerzet. Zo simpel ligt het. Uh, en dan moet je het allemaal weer zien rechter breien. En dan ja, dat is allemaal zo gedoe en mensen snappen dan uh, niet wat, uh, wat een ander mens dan weer ook bedoelt. Uh, en daardoor heb je het conflict, uh, al, uh, is het al geboren. En het is dan alleen maar een misverstand omdat er één woordje verkeerd gevallen is. Nou, foam is ook zo'n woord. Uh, ik dacht dat het echt uh, iets met uh, kaalscheren te maken had, met, uh, met scheerschuim. Maar het blijkt dus gewoon een, uh, ja, een, een ruimte te zijn waar Anton Corbijn zijn fotootjes en uh, al zijn plaatjes laat zien. En daar is Simone geweest. Nou, dankjewel Simone. Dan weet ik dat ook weer dat je daar uh, fijn uh, geweest bent. Uh, voor die mensen die dat uh, misschien uh, leuk zouden vinden. Kan, uh, je kan nog uh, door tot 1 september zie ik hier. Dus dat is sowieso. Uh, zijn er nog mensen die geïnteresseerd zijn in autosport? Vanmiddag uh, kun je de samenvatting zien van de Dutch Renault Clio Cup. Zo meldt Niels Langeveld uh, dat. Half 1. Dat is eigenlijk al geweest, eh, vrienden. Dus, eh, dus ja, dan, dan moet je dan maar ergens nog eens of, uh, via de interactieve uh, tuner, noem maar op, uh, terug gaan kijken. Uh, vanmiddag is er een Grand Prix. Uh, Rob, welke Grand Prix, uh, gaan wij uh, straks... Uh, Duitsland. Duitsland? Ja. Uh, wie is uh, de snelste man? Uh, Vettel weer? Uh, Weber. Webber? Webber. Oh, het is niet ja. geloof, hè? Het is, het het is, is geen uh, Vettel. Nee, nee. Nee. Wie is dat dan? Hamilton. Be Hamilton. Kijk ja. aan. Uh, dus uh, we hebben een verrassende startopstelling straks... Uh, bij de grote prijs van Duitsland. Dus uh, dat, dat, dat vind ik ook wel heel erg. Uh... Geinig om te weten. Dus uh, dankjewel Rob uh, voor de voor een kleine update. Wat betreft uh, de autosportfans uh, onder ons. Uh, die zullen er uh, hier en daar wel lopen. Ja, dat is de andere kant. Hè. Ik bedoel, uh, muziekprogramma's uh, doen uh, met uh, onbekende uh, mensen. Of mensen die net aan straks uh, het, de gooi naar het uh, grote publiek gaan maken. Uh, die, uh, dat is één kant van het verhaal. En de tweede kant van het verhaal is dat ik samen met Willem van Denzen nog wel eens op een circuit uh, rond schijn te lopen. En dan uh, ga je dus uh, figuren als Jeroen Bleken ...interviewen, Niels Langeveld interviewen... ...of uh, Duncan Huisman interviewen... ...of Jan Lammers... Uh, ...dat vind ik trouwens ook nog... Eens, ...dat was ook nee, nog leuk Jan Lammers... <laughs> Kijk uit, hadden, uh, ...gaan we even een leuke anekdote vertellen... Dat, dat, ...dat doen we nu toch maar eventjes... ...wij hadden ooit hier een oud voorzitter... Klopt, Klopt. Ja. Gert van Kuik. En die probeerde Jan Lammers in de uitzending te krijgen. Ja, nou wat wil het geval? Uh, ga even voor de luisteraars even vertellen hoe dat, uh, hoe dat zit. Uh, Gert van Kuik voorzitter van, uh, was voorzitter van CFM, maar hij deed het programma Goedemorgen Zandvoort. Klopt. Ja. En uh, Gert van Kuik was gedreven ook om toch goede mensen ook voor dat programma te krijgen. En hij wilde Jan Lammers graag in de uitzending hebben. Nou, wat gebeurde er? Uh, op een gegeven moment uh, ga ik op pad met mijn MD-spelertje toen nog. Uh, ik had zo'n uh, heel leuk md uh, uh, MD-tje erin uh, zitten. En ik uh, ga op pad uh, om Lammer's te interviewen. Nou, dat wordt een heel mooi gesprek. Het was het jaar dat uh, Jan uh, Paul Meijer in de Formule Fort uh, begeleidde. Uh, helemaal in blokjes. Net zoals de Dome destijds in, van de 24 uur. En uh, ik kom met een heel verhaal terug. En de toenmalige programmaleider Rijn van Lunteren... die zat uh, gewoon hier beneden waar nu de studio zit. Maar dat was toen nog een montageruimte... waar uh, je allerlei uh, dingetjes uh, aan elkaar kon uh, aan zitten. Nou, Rijn is een type uh, programmaleider. Check in zijn mond, uh, scheef in zijn mond. En uh, die gaat lekker een beetje lopen prutsen tussen 12 en 2. Dus dat had hij ook uh, fijn gedaan. Nou, eigenlijk later, want ik had het programma zondag in Kennenblad toen nog. En ik uh, ga het interview, poem, erin steken. En wie komt er uh, ineens binnen... Zijn met het schaamrood op zijn kaken. Gert van Guik. En ik wil Jan Lammers interviewen. ik krijg hem niet. En die koper die heeft een pad voor Lomme geïnterviewd. Hoe kan het nou? Ja, zegt de reger. Die jongen die heeft dan gewoon in het veld geïnterviewd. Dus... Dat is de reden waarom hij hem, ge, waarom hij hem heeft. Maar nou, erop komt het verhaal, want er was op een gegeven moment nog uh, daarna een hele fijne sessie van het bestuur. Ja, een brainstorm sessie, ja. weet je wel. Ideeën ja. opdoen voor de omroep. Ja. En, uh, kom maar met woorden, hè, waar moeten we heen? Ja. En toen was er een uh, andere medewerker van uh, CFM en die zat er ook bij. Bas de Baar. de, <laughs> Bas de En Gert van Kuik die ja, stond ja. dus daar zeg maar voor dat bord hè, om uh, alles uh, op te schrijven. Ja. En uh, Bas de Baar zegt zo heel droog, Ach. Jan Lammers. Ja, nou ja. Dus eerst ja. zat Gert van Kuik een beetje raar te kijken. Want hij uh, denk, hoe komt dat er nou op? Maar vervolgens deed Rijn van Lunteren als programmaleider ook nog een duit in het zakje. En jij ook en geloof ik. daar toen kwam ik er ook nog bij. Ja, ja, en toen begreep hij het eindelijk. Ja. hè? ja. Goed, uh, Achteraf hebben we er wijze om kunnen lachen. Juist, uh, dat, is de anekdote, dat is de anekdote over de autosport en uh, Jan Lammers, uh, Gert van Kuiken, uh, wat hij tegenwoordig doet, weet ik niet precies. Uh, het is uh, geloof ik ook de ex echtgenoot van uh, Yvonne is van Genep. Hij uh, voorzitter van de ondernemersvereniging. Is dat zo? Ja. ja. ja dat is vet, die, andere is, die andere is een vette roddel dat hij, uh, dat hij de ex-man van Yvonne van Genep ooit geweest ja, is. Ja, dat he? klopt ook nog. Dat klopt ook nog. We ja. weten een hoop mensen in ieder geval wat hij eigenlijk in zijn uh, eerzame leven al heeft uh, gedaan, die Gert van Kuiken. Kijk, goh. Toevallig. Ik hoop niet dat hij zit te luisteren. Dus, uh, maar oké, okay, we gaan weer gewoon vrolijk verder. Wat ik uh, hier nog uh, kwijt wil is: uh, op het Havenfestival eind augustus gaat Suus de Groot spelen. Hè. Suus de Groot uh, is Soe the Night. Jij hebt er gezien hierop uh, toen. Ja, ja, ja. ja en uh, oh, oh, ja. Die, uh, ik ben er nog. Je bent er nog. Uh, en uh, dat, uh, dat, ja, toen was ik. Ik was met... er enorm van onder de indruk. Ja, Echt ja, ja, geweldig. Ja, dat, dat, dat is ook, want anders staat ze niet in de halve finales van de grote prijs. Sorry. Uh, maar wat uh, nou weer uh, leuk is, ze was van de week jarig. En uh, ik gooi dan weer even fijn een balletje op en zeg van luister, uh, als je weer nieuw materiaal hebt, kom je dan langs. Weet je wat het antwoord was? Nou, vertel. Graag. Ja? ja graag. En wanneer komt ze dan? Uh, dat zal ergens augustus worden en dat zal dan waarschijnlijk om een donderdag worden. Dus, uh, want dit programma gaat waarschijnlijk uh, toch op de fles als ik uh, mijn, uh, mijn carrière als uh, sportjournalist wil in gaan zetten. Uh, dit is uh, the Night en dat nummer dat heet Sooner or Later. ...van uh, Suus de Groot. Uh, Suur Night uh, heet ze. Uh, of, tenminste, dat is het uh, project uh, wat, ze, wat ze doet. En dat uh, nummer dat heet uh, Sooner or Later. Ik zei het al. Uh, het zal uh, vroeg of laat... ...zal alles goed komen... ...zeggen ze dan wel eens. Ik denk dat het daar wel... Uh, om ...een beetje nou kort of een strekking van het verhaal... ...dat weet ik niet. Uh, maar uh, wel aangekondigd dat ze hier... Bij ons, bij dit programma Het een en ander gaat doen Aan nieuw materiaal Zijn er een paar die dat naar nou Ons idee gewoon dat wel mogen Zij is er gewoon één van Dan weten we dat de mensen dan ook weer las ook trouwens Van een Andere bekende van mij Dat is Kashmir Hakim. Hij uh, is singer-songwriter. En eigenlijk is dit meer een folk-muzikant. Uh, folk en dat vond ik ook wel heel erg uh, grappig hoe hij dat uh, min of meer. Ja, zei op, uh, op zijn, uh, op zijn, op zijn Facebook-pagina ook. Want daar heb ik het uh, dan ook weer uh, vandaan. Uh, er was, uh, in het uh, laatste interview kreeg hij de vraag waarom hij dus niet in de politiek is gegaan. Uh, en de Marokkaanse gemeenschap daar vertegenwoordigt. Omdat hij de eerste Nederlandse volksinger... Singer, uh, volksinger songwriter is van Marokkaanse komaf. Voegt hij er nog iets aan toe? In ieder geval als uh, uh, ik zing over de mensen die een schotel hebben op een balkon en deze puur om hen heimwee te dempen in plaats van uh, zoals uh, vaak worden gezien, namelijk het niet willen integreren dan zing en schrijf ik uh, daarover uh, om de uh, kloof in de samenleving uh, onbegrip en verschillen. Ik probeer een mooie brug van begrippen te maken door middel van mijn muziek. Uh, de harmonie en de samenleving. Achtergrond en manier van denken begrijpen uh, van elkaar Dat zet ik op de papier Maar ik weet niet uh, of dat uh, dan zo is uh, Uiteindelijk uh, zegt hij Ik ben een muzikant En ik uh, ben geen magier Om het maar zo te zeggen Er zijn er uh, flink wat uh, mensen die, dat, uh, die, dat hebben, die daarop hebben gereageerd uh, Nou is hij ook bezig met een, een nieuwe EP Ik dacht dat dit een album was Maar het is dus uiteindelijk een EP En uh, deze uh, wordt mede geproduceerd door Roe Half Height van Holst. Ja, staat op een USB-stick die ik thuis heb laten liggen. Uh, ik heb wel materiaal van deze Rohalfheid Height van Holst. En uh, hij is onder andere ook de producer van Lucky Fans 3. En uh, daar worden dus nu gewoon een aantal opnames uh, voor, voor gemaakt. En dat schijnt uh, in een uh, behoorlijk ver stadium uh, te zijn. Uh, wat... Ik nog hier heb liggen is van uh, de Heelsinger. En ik dacht, en nou weet ik het niet zeker, of uh, Foreign Worker uh, nou precies slaat op datgene wat hij dus uh, net zei. Hè, wat ik uh, net aanhaalde over de schotels uh, wat betreft die op de plekken staan waar... Ja, uh, waar dus deze mensen vandaan komen. Dus van Marokkaanse kom af. En dat heeft uh, gewoon te maken met de heimwee die er dus is. Ik weet niet of dat met Foreign Worker te maken heeft. Hij heeft het me ooit uh, verteld. Uh, maar goed, ik ga hem wel draaien: dit nummer. Foreign Worker van Kashmir Hakim. Same old, civil sound They smile and listen to what you say And turn their backs, whispering shades A piece of bread without the corners Be like a tree inside the borders, my friend Let's sit there Between high and low Working class heroes In a cold sun While rich is living Poor is giving Nickels ain't worth a damn no more Broadcasting live from a department store It's a money war I'd rather protect my son from your loose cannon. Don't call us up, we will call you. Yeah, with ten hard years on the factory is true, friend. Place monuments to on your dead. What about the 35,000 other men? Did you forget? Play the chess without a pawn, stay black and white shirt. As he stabbed at his father, those are the rights of the estates. Girls, don't cry, your the son got his offer. How can one ever believe in this world so empty of morale, chivalry, and justice? How can one even believe in this world filled with greed where one's fault is another man's pleasure? I'm blinded by love, for Delilah. How can one ever believe in this world so empty of the raw, chivalry, and justice? How can one ever believe? Alaska met uh, politics <coughs> komen uit uh, Volendam. En dat is iets heel anders uh, dan uh, wat we normaal gesproken uit Volendam kennen. Uh, het uh, muziekboulevard uh, zit erop voor vandaag. En uh, dit is de laatste die we gaan horen. De um, akoestische uitvoering van For Better. Het is eigenlijk ook alleen maar een uh, akoestische uitvoering die ze hebben gemaakt op het album... Uh, Light up the Night van Rovolva. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag!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 Het weer, bijna overal bewolkt en regenachtig bij maximaal 17 graden. Morgen opnieuw op veel plaatsen bewolkt en wat regen. In het zuiden en westen dan ook af en toe zon. De... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er viel op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de knopen De Raasdorp en Velzen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.